Zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn. Geen held en toch geen zorgen. Dan pas is het leven fijn, fijn, fijn.